Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. In dit is de dag zomergast Dion Graus die dierenrechten in de grondwet wil laten opnemen. En die vrouw Antje als gast in dit is de dag heeft uitgekozen. En ook winnaar Rutger van den Broek van Heel Holland Bakt. Een oerhollandse uitzending dus. Eerst het NOS Journaal met Job Boot. De Spaanse premier Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de treinramp in Santiago de Compostela. Rajoy sprak op een persconferentie van een zeer moeilijke dag voor Spanje... ...en van een dramatische gebeurtenis. Ook zei hij dat het onderzoek naar de ramp al was begonnen. Correspondent Robert Boschart. De premier heeft aangekondigd dat er op dit ogenblik twee onderzoeken lopen. Het ene is het onderzoek dat de gerechtelijke macht uitvoert. Dat is helemaal onafhankelijk. Het andere is van de speciale eenheid van de Spaanse staatsport... Wegen, die ongeluk dus een deskundig onderzoek. Rajoy ging niet in op berichten dat de machinist van de ramptrein veel te hard zou hebben gereden. Bij het treinongeluk in Santiago zijn zeker 78 mensen om het leven gekomen. Meer dan 130 mensen raakten gewond, van wie 20 ernstig. Bij explosies in een vuurwerkfabriek in de Italiaanse regio Abruzzo is een dode gevallen. Drie werknemers van de fabriek raakten zwaar gewond. Nog zeker drie anderen worden vermist. De ontploffing werd tot op 20 kilometer afstand van de fabriek gevoeld. Het is onduidelijk hoe groot de ravage is op het fabrieksterrein. Volgens de lokale autoriteiten is extreme voorzichtigheid geboden bij het benaderen van het terrein, omdat er nog steeds vuurwerk kan ontploffen. Op grote afstand van de fabriek is een veldhospitaal ingericht.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 Het gaat om plekken waar veel bevindelijk gereformeerden wonen... die zich vanwege hun religie niet willen laten inenten. Het weer overwegend zonnig, maar plaatselijk kans op een bui... mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 26 en 28 graden. Morgen broeierig, af en toe zon... en in de loop van de dag kans op zware onweersbuien. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. De A27 van Utrecht naar Breda staat nu file tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 3 km. Er staat daar een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. We gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, Dion Graus, Kamerlid van de PVV, is onze zomergasten. Die dierenrechten in de grondwet wil laten opnemen... en die vrouw Antje de beste ambassadeur vindt die Nederland kan hebben... en haar als zijn gast heeft uitgenodigd. Alle twee hartelijk welkom. Dion Graus, een, een bijzondere keuze. Hoe kwam u daar zo op? Ik heb eh, vrouw Antje, dus eigenlijk Madeleine Driessen moeten zeggen... maar als vrouw Antje een paar keer moeder in Berlijn... ik eh, ga ieder jaar in januari naar de Grüne Woche... samen met een bewindspersoon. Dus, eh, soms is dat een minister geweest en een andere keer een staatssecretaris. En dan gaan we samen op, op, op pad naar, naar Berlijn. En de Grüne Woche werd afgelopen jaar eh, door Nederland ook geopend. We waren het gasland. En eh, op een gegeven moment voor een zaal van 7.000, 8.000 mensen... al we de goede. Toen stond op een gegeven moment Madeleine Driessen op, op het podium... En die heeft daar een beetje die, uh, ja, onze, onze show, onze Nederlandse show, helemaal aan elkaar gepraat. Voor al die Duitse en zelfs internationale gasten. Want er waren gasten van heel de wereld. En dat deed ze zo fenomenaal. En het blijkt ook uit onderzoek, dus ik hoef het niet alleen maar te vinden en te zeggen, maar dat mevrouw uh, Antje, dus uh, Madeleine bekend is onder meer dan 80% van de Duitsers. En daarmee is zij de bekendste Nederlander in Duitsland. Oké, okay, en dus de en... reden om haar mee te nemen. Madeleine ja. Drieze, mevrouw Antje, hoe zal ik u noemen? Ja, Madeleine of Antje mag, mag, mag zelf weten. Ja, ik bent, ben hier als Antje. U bent ja, zeg als maar, Ant, jij hoor. In, in professionele outfit, wat, wat, ja. hoe ziet het eruit? Wat heb uh, je nou, aan? Als iedereen op de webcam even meekijkt: een uh, wit hoedje, een, uh, een vlechtje met een rood-blauw lintje, en uh, klompen natuurlijk, en een rood blauw ja, een soort van traditioneel kostuum. En een kaas heb je bij. En een kaas uiteraard. Een hele grote is, kaas. Zo'n Antje Brins, als Holland. Okay. Dat is uh, ook in Nederland zo. <laughs> is hier ook. Nou, ruim uh, 1,2 miljoen Nederlanders... die keken gisteravond naar Heel Holland Bakt. Het onverwachte succesprogramma van dit jaar. En weer naar Rutger den Broek. Ik zit bij ons aan tafel. Van harte gefeliciteerd Rutger. En hoe is het met je vandaag? Dank je wel. Ja, het, uh, het is een bijzondere dag vandaag. Ik word geleefd vandaag. Ik. Ja. Ik heb, uh... Had je dat verwacht of uh, is het nog meer dan je had gedacht? Nou, uh, na de afgelopen weken dacht ik wel dat het uh, steeds meer mee... Ja, aandacht zou krijgen en ik ga vandaag van interview naar interview en.. Uh... Een hele bijzondere dag, maar heel leuk. En morgen mag je weer in de keuken. Bovendien, dat heb je gisteren al gedaan, want je hebt een hele mooie taart bij je. Naast jou uh, zit uh, culinair journalist Janneke Vreugdeheel. Janneke, jij dacht vanaf het begin dat Rutger zou winnen. Hè? Ja, ik geloof dat uh, de eerste uitzending een kwartier bezig was. Toen zei ik: uh, Let op, die Rutger gaat winnen. Ja, wat had hij in zich waarvan jij dacht: Dit gaat het worden? Ja, ik weet het niet. Het was gewoon een gevoel. Hij, hij heeft het gevoel voor smaak volgens mij. Hij, heeft, uh, hij heeft, uh, beheerst de techniek, uh, althans voor best goed. En, uh, en ik was natuurlijk ook gewoon meteen verliefd op... hem. Omdat... Ja, hij zit hij er en ook nog even uit. Hij was ook een beetje de vader van de dag. <lacht> <Nee, niet, jou treeks> nou, het, het is uitgekomen. Naast jou zit uh, natuurdeskundige Embert Messelink. En hij is ervan overtuigd dat het nog maar een kwestie van tijd is... Uh, dat na de zeearend en de kraanvogel ook de wolf weer in Nederland terugkeert. Embert. Uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website dit is de dag nu ja, hij is bekend van de omstreden animal cops, de commissie de wit. PVV-Kamerlid Dion Graus loopt al jaren rond op het Binnenhof... maar is daar nog lang niet klaar als het aan hem ligt, toch meneer Graus? Nee, ik, ik heb nog een paar jaar in ieder geval te gaan. Ik zal in ieder geval deze termijnheidjes afmaken. En ik heb begrepen dat u druk bezig bent op dit moment met dierenrechten. Dat klopt. Ja. U, en ja, dat was u sowieso al, maar dierenrechten in de grondwet. Ja, dat wilde ik al ook uh, toen ik nog niet in de Kamer zat. En op een gegeven moment hebben Fremkals, maar Geert Wilders ook al een poging ondernomen. Die hebben samen een amendement ingediend op, uh, op bene op mijn verzoeken. Want ik heb dat zelf ingebracht. En uh, ik ben nu inderdaad een initiatiefwet, uh, initiatiefwet, het kraus gaat het worden, waarbij de rechten van het dier in de grondwet worden vastgelegd. En wat wordt er dan precies vastgelegd? Uh, ja, alle rechten die een dier uh, nodig heeft, dus de recht op verzorging, de recht op ook op medische noodhulp, zo breed als je het maar wil. Uh, een dier moet ook niet meer als een goed worden beschouwd. Dus nu worden dieren door de wet als een goed beschouwd. En het is een levend wezentje uh, met intrinsieke waarde en, en, en vaak met een heel complex zenuwstelsel. Vaak complexer dan de wij hebben. Dus dieren zijn vaak veel gevoeliger dan mensen. En uh, ik vind dat we daar wel eens naar moeten gaan handelen. Ja, en dat moet dan ook wat u betreft in de grond. En Nou heeft GroenLinks dat in het verleden ook al geprobeerd, hè? Uh, ja, dat was, dat was dat plan wat, dat ik zelf plan wat u had. Zelf bij waar, waar, is dat, waar is dat toen gestrand? Waarom is dat niet gelukt toen? Nou, ze zijn er gewoon mee gestopt. Ik denk dat ze net uh, dat uh, maar het weinig kans achter toen in de kamer... om, om het er doorheen te drukken... Dat, dat hebben ze mij ook al gezegd met de dierenpolitie, met de Animal Cops. Dat was een televisieserie, maar de dierenpolitie die ik zelf heb opgestart... een 144-alarmnummer, daar ben ik ook jarenlang uh, voor uitgelachen. En dat is trouwens uh, een heel groot succes geworden. Ja, dus het is Want toch wel leuk, maar u zegt van... ik heb een langere adem dan GroenLinks. Ja, je moet, uiteindelijk moet je als je iets wil, moet je altijd doorgaan. En dan moet je ook door muren heen gaan. En die moet ook af en toe straatvechten, als moet. Maar je moet gewoon vast blijven houden en door blijven gaan. En dan lukt... Ik ben van mening dat alles kan en alles lukt... Als je dat zelf wil. Ja, nou is heel ja. veel werk, zo'n initiatiefwet maken. Wanneer ja. denkt u dat die ongeveer klaar zal zijn? Ja, we zijn er al een geruime tijd mee bezig. Want die gaan natuurlijk ook met hoge leraren... met de zakendeskundigen overleggen. Met gedragsdeskundigen, met veterinaire, biologen... noem maar allemaal op, etologen. En... Um, ja, dat vergt gewoon veel tijd. En we zullen goed beslagen ten huis komen... om het in één keer ook door de Kamer heen te kunnen krijgen. En ik hoop dat ik het eind dit jaar uh, okay, dus klaar best zal snel. hebben. Yeah. En misschien dat het dan begin volgend jaar in de Kamer zal kunnen ja. komen. En overweeg je ook een overstap naar Partij van de Dieren? Nou, aantje? Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee, dat niet. Nee, Daar nee. Dat, dat wordt mij heel veel gevraagd. Maar ik ben wel benaderd trouwens dat de Partij van de Dieren... natuurlijk nog een dierenprogramma had op TV Limburg... Toen ben ik benaderd door de Partij voor de Dieren. Die waren toen nog niet zo bekend. Maar ik heb dat niet gedaan. Omdat het, uh, dat ik ook van Law and Order hou. En de PVV is een echte Law and Order partij. En ik had de minimumstraffen. Dus de zware, hele zware bestraffingen. De minimumstraffen. Die had ik nooit bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren erin gekregen. Bovendien was ik van verbod op ritueel machtelen van de miljoenen dieren per jaar. En de Partij voor de Dieren wil enkel een bedwelming vooraf. En dat gaat mij niet ver genoeg. Nee. Dus vandaar dat ik. Ik, ja. ik ben wel benieuwd, meneer, Graus, als u het hebt over rechten van het dier. Gaat het alleen om, om huisdieren of ook om in, in het wild leven? Nee. Precies, dat gaat om alles. Dat is een hele goede vraag die u stelt. Dat gaat natuurlijk om alle dieren. Maar wel dieren uh, vanaf een, uh, bevatten een, kom, een complex zenuwstelsel. Want, je, want anders krijg je het verhaal van. Dan mag je dadelijk nog niet meer met de motor gaan rijden. Van al die vliegjes die je tegen je Of Je muchtels, moet wel een he? beetje de kerk in het midden laten. Maar er zijn dieren met een complex zenuwstelsel. En uiteraard zullen ook bepaalde pest- en plaagdieren uh, ja, worden uitgezonderd. Want anders dan is het natuurlijk niet meer. Ja, de, nou, je moet het wel allemaal Moeten de ratten behandelen. nog wel kunnen blijven bestrijden toch. Nou, U heeft uh, vrouw Antje meegenomen als gast. U vertelde net al waarom. Laten we even luisteren voor de mensen die het misschien niet weten. Ik kan me niet voorstellen, mevrouw Antje, wie u ook alweer bent. Vrouw Antje brengt käse uit Holland. Heute heb ik voor u een goed stuk Holland metgebracht. Mm, echte käse uit Holland is immer das Tüpfelchen auf dem i. Deshalb sind unsere berühmte käse anders als andere. Meine beste Butter. Besonder streichzart. Echt lekker. Echt voor vrouw Antje. Ja, vrouw Antje, ik heb begrepen dat u natuurkunde heeft gestudeerd. Ja, dat klopt. En u bent kaasmeisje geworden. Ja. Dat zou u niet meteen verwachten. Nee, maar dat heeft wel direct met elkaar te maken. Het is namelijk zo toen ik bijna afgestudeerd was toen kwam er casting voor de nieuwe vrouw Antje. Dat wist ik toen nog niet. Uh, en een Duits bureau moest een Nederlands gezicht zoeken. De voor Duitsers Ultima kaaskop. <lacht> en die Duitsers die vonden het heel leuk. Die uh, hadden na eerste, die eerste fotocasting uh, met honderden meiden die dacht, hé, hey, een gestudeerde vrouw Antje, dat lijkt ons wel leuk. Dat is iets nieuws. En, ja, dat is iets nieuws. En uh, dat zet ook... Uh, vrouw Antje is natuurlijk ja, aan de ene kant traditioneel... maar dat maakt ook dat vrouw Antje een moderne, jonge vrouw is. En niet uh, alleen maar een model of mooi plaatje, maar ook een mens... Ja, dat uh, verder nog iets kan. Dat dus, ja, dus heeft ze iets... zeker bijgedragen tot mijn uitverkiezing. Ja, ja. Uh, meneer Graus, heeft dat ook, uh, is dat ook bij u uh, aangekomen... Ja, dat het er niet een, dat alleen klopt. maar een mooi meisje is... maar ook dat ze nog inhoud heeft? Klopt. Want vaak, met alle respect... Uh, bevinden zich in, de, in, in dit soort uh, branches en takken van sport... toch de, vaak domme blondjes, laten we daar kort over zijn. Um, waar je die grens ook kan leggen wat dommers of wat, wat intelligent is maar, maar het viel me op bij vrouw Antje... Uh, dat ze niet alleen bijzonder intelligent is... Maar ook nog, en voor een natuurkundige, een heel hoge uh, sociale intelligentie heeft. Want dat je bijna... zou denken dat het een nerd zijn ja, precies, Dat komt bijna niet voor bij <laughs> natuurkundige. Maar ja, wat zij laatst heeft gedaan aan mevrouw Merkel, dat moeten we niet vergeten. Mevrouw Merkel die heeft echt uh, zelf erom gevraagd dat zij met mevrouw Antje, de groene Woche. dat is een internationale beurs op het gebied van voedsel, landbouw en dat soort zaken allemaal, werd geopend. En dat wil, dat, dat wil natuurlijk toch al wat zeggen. Ja. Ja. Is, is ook wel een, mevrouw Merkel is ook een natuurkundige. Dus mogelijk is oh, er ja, een, is, is dat zo vrouw Antje ja. dat daar dan een, een, een, een klik zit? Uh, nou, zeker wel. Ja, en uh, de Duitse minister van Landbouw is ook... Uh, die, is, die is... Nee, wat is zij? Uh, nou ja, technie, technische ook je, uh, opleiding. Een beta, is gedaan, nee. een Een bed in ieder geval. En die vond het weer heel leuk. Die, die ken ik al. Oh ja, al jaren. En die had ook tegen mevrouw tegen Merkel gezegd: uh, Van Antje is ook natuurkundige. Nou, die was <lacht> wel ik, uh... dat was helemaal goed. <lacht> was helemaal enthousiast. Ja, nou, ja, ja. die een op afstand. Heb, heeft u haar dus al gezien? Nu zit ze naast ja. u. Wat wilt u haar vragen? Nou, ik zou eigenlijk heel veel willen vragen hoe het zover is gekomen, überhaupt <lacht> dat, dat ze natuurkundes kan studeren. En wat me ook heel erg fascineert, dat is ook iets wat ik zelf ook heb. Ik, ben zelf een, ik heb zelf een logetik. niet zozeer een tijdstik, maar zij heeft een bepaalde tijdstik. En ik zou heel graag willen weten, ze heeft ook een keer een scriptie gemaakt over de van de tijdsreizen eigenlijk en dat, daar zou ik graag willen weten hoe ze daartoe gekomen is ja. en of ze graag als dat ooit mogelijk is de tijdsreizen of ze dan vooruit wil of juist terug. Nou, maar. <laughs> nou dat zijn helemaal vragen tegelijk. Ja. Ja. Nou begin maar uh, met de tijdsreizen Madeleine. Ja, De tijdsreizen nou ik ben natuurlijk gaan studeren omdat ik naar een uh, algemene universiteit wilde en niet naar een TU toen zei ze nou natuurlijk ik wist niet waar ik aan begon maar tijdens die studie uh, kwam ik bij de richting grondslagen. Een beetje de filosofische kant. En daar kreeg ik uh, onderwijs onder andere over tijd. Het fenomeen tijd. Um, en da ja, dat greep mij enorm. En um, Ik was al horlogeverzamelaar. Ik had al een soort... Uh, in die zin iets met, met tijd. En toen ben ik mijn scriptie gaan schrijven over de paradoxen van tijdreizen. Maar... Um, ja, wat zou zou ik vooruit, vooruit of, of, achteruit of achteruit willen? Ja, ja. Dat is dan de vraag. Nou, uh, ja, uh, allebei bij voorkeur. <laughs> ja. Waarom zou ik moeten eerst en kan, als reizen kan? Deze kan dan hoef je natuurlijk niet te kiezen. Nee, maar wat zou je dan willen doen als je vooruit gaat en als je teruggaat? Want je kent het grootvaderparadox, noemen ze dat. Dat iemand dan terug wil in de tijd... en om zijn grootvader om zeep te helpen... zodat hij zelf niet geboren zou worden. Maar dan is ook het hele effect van het teruggaan weg... Ja, als je grootvader nou, de paradoxen geboren inderdaad. wordt... Ja. dan word je zelf ook niet ja. geboren. Dus kun je ook niet terug in de tijd kennen. Dus als je ja. naar het verleden zou kunnen reizen... dan kun je wel invloed uitoefenen... maar je kunt het verleden niet veranderen. Het verleden is gebeurd zoals het gebeurd is. En, uh, maar je, het wil niet zeggen dat je geen invloed hebt... Dus je, als dat zo zou zijn, dat je, dat je misschien dat we ooit kunnen tijdreizen... maar dan betekent het wel dat wij uh, in het verleden er dus ook al geweest zijn. Dus maar meneer, je, kunt, je kunt wel invloed uitoefenen, maar veranderen kan niet. Dus nee. je kunt inderdaad niet je, je, je grootvader gaan vermoorden. Maar meneer waarom fascineert u dat zo, die tijd? Nou, ik, gewoon de tijd. De, wat ik zei, mij fascineert gewoon de, de, de klokjes, de uurwerken. Ik ben helemaal een horloge En ook de uurwerken. Ik heb zelf een horloge. Ik heb het nu niet om vanwege de warmte. En ook. Ik heb begrepen dat je ook een heel Elfse moet oppassen. Want ik wil dadelijk naar voor de stad. In. Dus ik heb hem al <lacht> thuis kunnen oh, het, het is hier heel fijn. Maar in ieder geval, ik, ja, ik ben gefascineerd van uurwerken. En dat komt ook omdat twee broers van mijn moeder. Dat zijn echte ambachtelijke horlogemakers. Dus reparateurs, makers die vier jaar in schoonhof hebben gestudeerd... en ik denk dat ik het met de paplepel in heb gegoten. Ja. En als, als, maar, als u nou ze, zou ze, moeten kiezen voor vooruit of achter in de tijd... wat zou u dan kiezen? Ja, ik ben iemand die graag ook terugkijkt. Um, en, uh, maar ik zou denk ik niets willen veranderen. Al nou, zou ik wel een huwelijk van een jaar hebben overgeslagen... als ik dat nog zou kunnen. Maar <hijf> oh, het is voor u eigenlijk <laughs> <laughs> nee, maar ik, en, ik, ik zou in de toekomst zou ik niet willen kijken. Ik, de verrassing van elke dag. Maar ik zou, ik zou best nog wel eens met de kennis die ik nu heb... en dat is natuurlijk heel... Uh, ja, dat zeg ik natuurlijk heel van, dat is heel cliché. Zou ik best nog wel eens terug willen gaan maar niet, niet zozeer om iets te veranderen, maar maar naar welk, en naar welke tijd dan? Nou, ik heb vannacht heb ik een afgelopen nacht heb ik een hele mooie droom gehad en die zou ik nog wel een keer willen meemaken. Oké, oh, okay. dus het is heel geschiedenis. Ik, ik vond het heel erg dat ik wakker werd vanochtend. Maar we zijn toch blij dat je wakker geworden bent. En. Uh, ja, soms zou ik... en die droom van afgelopen nacht had ik mogelijk nog wel willen blijven. Oh, dus toch wel, dus ja. toch wel. Je was beter dan het leven vandaag de dag. Mevrouw Antje, zei u net ook al, uh, meneer Gauws... Is, is ook een goede ambassadeur van Nederland. Waarom vindt u dat? Ja, ze is, uh, doordat ze natuurlijk... Dat, dat zijn verschillende factoren die daar een rol spelen. Ze is natuurlijk de bekendste Nederlander in Duitsland. Dus daarom is in Duitsland onze echte ambassadeur. Um, iedereen associeert Nederland ook, ook met mevrouw Antje. En dus ook met Madeleine. Maar wat ik net al zei... Uh, door haar intelligentie, door haar sociale intelligentie... door haar hoge IQ en EQ... Um, uh, kan ze heel veel voor ons land betekenen. En ik vind dat dat niet goed wordt benut. Ik heb dat ook hm. aan de regering. Ik heb Daar dat zou ook, meer mee kunnen gedaan ja. worden. Wat ik dan heb, bijvoorbeeld? Nou, er zou zelfs een vrouw Antje Academy mo moeten komen. Maar dat heb ik al, nee, maar dat is echt waar. Ja. Om, dat, om, om dit soort ambassadeurs. En duizenden hebben die echt nodig. Want Duitsers zijn heel gevoelig voor vrouw Antjes. En uh, ik denk ook dat vrouw Antje... veel meer betrokken zou moeten worden bij um, externe bezoeken. Met een staatssecretaris, met een minister. Binnenkort komen ze, gaan ze een soort kaasmarkt op het binnen? Of gaat, gaan ze nabootsen? En daar zag ik ook dat vrouw Antje dan niet bij was. En dat zijn allemaal dingen die begrijp ik niet. Nee. Ze benutten haar niet. Nou, vrouw Antje nog meer benut worden. Ja. Zijn, ja, vrouw, vrouw Antje vind, ja. je, vind jij dat ook? Niet misbruik, maar gebruik. Ja, nee, dat begrijp ik. Uh, ja. Nou, ik ben het uh, zeker... Uh, uh, ja, ik ben het wel met jou eens... dat, uh, dat vrouw Antje nog meer... Dat, dat, dat Nederland nog meer zou kunnen profiteren van vrouw Antje. En het is ook zo omdat vrouw Antje in, sinds 1961... al als symbool op de Duitse televisie wordt gebruikt... Is inderdaad de bekendheid van vrouw Antje enorm. En dat uh, okay, we proberen dat... Uh, de Nederlandse zuiverorganisatie. doet natuurlijk enorm zijn best... om dat ook al zoveel mogelijk te benutten. Um, en dat dat lukt... Uh, dat, wordt, dat bewijst eigenlijk het feit nu dat uh, zoveel Duitsers vrouw Antje kennen. Maar ik ben het ook met je eens. Natuurlijk zou er nog veel meer mee gedaan kunnen worden. Ja. Dat is zo. en ja. um, Misschien niet zo zeer als reclamesymbool in Nederland. Ja. Uh, dat hoeft ook niet, maar... Misschien wel als symbool voor Nederland in het buitenland. En misschien ook niet alleen in Duitsland, maar in veel meer landen. Dat ja. zou zeker kunnen. Ja. Wat ja. zou jij willen weten van Dion Goud? Want volg je de politiek in Nederland? Uh, ja, natuurlijk. Nee, je bent altijd bij die kaas ben... aan het verkopen in Duitsland. <laughs> ik ben, ja, precies zo. Ja. Dion mag niet langerdeus. Nee, nee, nee. Ik ben, niet, ik ben hier niet als Pinocchio. Ja, Nou, wat mij altijd opvalt in, als ik in Duitsland als verantje ben dan uh, krijg ik altijd zoveel enthousiaste reacties. Het is echt een feest, mag ik wel zeggen, om ja. vrouw Antje te zijn. En iedereen is altijd uh, positief. Vrouw Antje is een vriendin voor de moeders die, die kaas kopen. Een, een leuk meisje voor, voor de mannen die, uh, die, die graag met erop de foto willen. Voor de journalist is altijd een leuk plaatje. Dus iedereen is altijd enthousiast. Maar dat is ook het gevaar, hè? Maar dat is ook het gevaar. Nee, want maar, ja, want maar de minister is aan de, de, de, de, de staatssecretatie volgende niet... Nee, meneer ja, ja, Gauw, zei dat vrouw Antje, ging Ik graag Kijk, als politicus waarschijnlijk helemaal als PVV-politicus... ben jij natuurlijk uh, controversieel. Zeg maar, je hebt vrienden en vijanden... en je zult ongetwijfeld ook heel vervelende reacties krijgen. En dan ben ik benieuwd hoe, wat dat met jou als persoon doet. Hoe jij het dan volhoudt om ja, je te blijven inzetten als ja. politicus. Nou, Dat is een hele goede vraag. En ik... ik, ik... Logisch heb ik ook daar twijfels over gehad, of ik nog wel zou doorgaan. Want ik ben een van de eerste PVV'ers buiten Geert Wilders... die echt onder uh, doodsdreigingen, of die met doodsdreigingen te maken... Je wordt ook beveiligd, hè? He? Ja, ja dat is, uh, helaas uh, geldt dat uh, vaak en, en voor, voor meerdere van ons zo. Ja. Maar het trieste van het verhaal is dat... Um, kijk, er zijn natuurlijk mensen die verderfzaaien en die dreigen. Dan moet je eigenlijk nooit verwijken. Ja, dus, en dat is de reden dat ik altijd door... Ik heb bijvoorbeeld ik ben, ik heb heel veel idealen. En ook als het gaat om ondernemers. En ook als het gaat om dieren. En ook om, om, ik ben ook een chauvinist. Ik ben een patriot. Dus ook als het gaat om Nederland. En daarvoor doe ik het. Dus ik doe het maar uit Ik Maar je hebt het persoonlijk zeker raken. Wat, wat doet logisch, dat dan Logisch met jou? Logisch, ik, ik, dan? logisch heb, ik, heb ik angsten gekend en zorgen gekend. Ik zal liegen als dat niet zo zou zijn. Ik heb vaak echt moeten rennen voor mijn leven. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Uh, maar alleen, ja, ik heb vaker gedacht: van, Moet ik dit wel willen? Nou, als ik dat had geweten. Maar dan krijg je dan: ja, Als mijn tante een piemeltje had gehad, was het mijn oom geweest. Dus als dit dan. dan. Dus, maar, ik heb maar, de, maar zijn de, er momenten geweest, meneer Gauw, dat u dacht: ik, Nu stop ik er echt mee? Nou, ik heb er echt wel tegenover over nagedacht. Omdat ik ook merk dat de familie en vrienden en je, en je leven, alles gaat er dus aan onder leiden. Dat ik, geen, ik kon niemand de Dion zijn die ik graag wilde zijn. En uh, daar heb ik ook wel hele ongelukkige momenten gekend. Ja. Maar toch is de drang, dus uh, wat ik altijd zeg... voor het dieren, koning, en volk... die is toch altijd groot op mij geweest om toch door te gaan. Ja. Maar ik zal ook heel blij zijn, dat zeg ik tegen ieder die het mag horen... Um, dat ik ook heel blij ben als ik ooit een keer uh, uit de politiek ben. Ja. Dat, uh, dat zal een hele grote opluchting ook zijn, maar mijn missie zit er nog niet op. Nee. Laten we even luisteren, want u, de werd inderdaad nog alles lacherig over ja. u gedaan. Hè? Over de commissie De Wit, waar u deel van de uitmaakt... maar natuurlijk ook over de dierenpolitie, de Enimo-Kops. Huismus wordt bedreigd door zogenaamde exotische soorten die hier eigenlijk niet thuis horen. Meneer Graus, ja, dan krijg je van die als-dan vragen. Als mijn tante een plas als je had gehad, dan was het mijn oom geweest. Het is toch geen bos Wat doet het wij naar nou fout? Goedbedoelende beestjes als onze huismus jagen ze uit hun natuurlijke leefomgeving. Mogelijk ben u een beginnend leider aan Alzheimer. Meneer, Verzoekt uh, de regering onmiddellijk tot actie. Meneer Graus. Nee, nee, nee, nee. Ik heb zelf een vos gekend. Die was niet een kad, was net als een hond. Geen nieuwe flatterende gelukzoekers nou, hier moet het leger op af. Nee, jullie, de ademelkops. Pas Paternotte, die gaat er met zijn volgevreten hoofd achter een laptop het avond zitten. En die man, dat, dat is dus echt een klotskop, klotskop, klotskop. En als dat die jongen trouwens echt zou kennen, zou verwijten dat. Tegen ieder geval niet, de persoon ben, zoals ik vaak ben afgeschilderd. Ja, dat was een grapje. Hè? Dat is een, een knap straaltje in montage. Goed gedaan. Dat zijn echt, echt uh, zowat de hoogte- en dieptepunt uit de afgelopen. Ja, maar, jaar wat, voor maar, mij maar. Wat, wat vindt u van de manier waarop u bent afgeschilderd? Nou, kijk, um, ik ben onterecht, omdat ik een PVV'er ben en ook was in die tijd, ben ik onterecht altijd gepakt met mijn goede strijd voor een beter dierenwelzijn. Wat eigenlijk wat boven partijpolitiek moet ja. staan. Want iedereen, ook in Nederland, de bevolking vindt dat meer dan 90% heel sympathiek. Maar alleen omdat ik een PVV'er ben, word ik daar heel erg in gefrustreerd. En heeft u zelf en, ook misschien... Dat u denk, terugkijkt op uw carrière en denkt: Nou ja, niet dat u aan het eind bent. Maar dat u ja. denkt: Ik had dingen anders moeten doen. Want ik heb mensen ja, misschien logisch, wel eens maar, aanleiding gegeven om. Ja, maar, te... maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Wat, wat iemand doet. Ik ken die editors. Ik heb er, jarenlang ben ik televisieproducent geweest. Je kan iemand helemaal kapot editen. door gewoon een paar coaches ertussen uit te halen. Uit het verband te drukken en dan te monteren zoals jullie hebben gedaan. Maar alleen. Eh, je moet Dit er wel was in de vriendelijk bedoeld, hè? Nee, maar dat is eerlijk. Hè? Maar Toen ik zei van iemand van de Alzheimer. dan had ik het wel over een Kamerlid. Uh, Henkjan Ormel. die met mij een motie zou gaan indienen die werd teruggeroepen door minister Verburg destijds... en dan een beetje ging doen alsof hij niet wist waar het ja. over ging. En ik doelde op zijn geheugenverlies. En dat je dan dat woord om één uur het s'nachts gebruikt... van die hele nare ziekte, wat ik nooit had moeten doen... Ja. dat zijn fouten die ik heb gemaakt. Daar heb ik ook excuses voor aangeboden ja. Maar u, u zegt, u wordt maar... nog alles onterecht. Wat, ja, wat maar... bijvoorbeeld ook speelt, ik wil nog, nog een ander punt... U, op een gegeven moment stapte u uit de commissie De Wit. Ja. Toen werd u ook afgeschilderd als iemand... Ja, die er eigenlijk ook niet zo heel veel van had begrepen. Nee, en, ja. en eigenlijk hebben we nooit helemaal goed van u gehoord. Waarom dat nou mis Dat vind ik fijn dat ik dat uh, hier mag zeggen. Het is trouwens rechtgezet ook, hoor. Zelfs door Maarten van die mij ook in het begin heeft vragen van ook door het Nijmater hier bij Buitenhof. Die heeft een column, heeft ze mij helemaal gerehabiliteerd. Want wat is namelijk gebeurd? Um, ik heb twee jaar in de Commissie de Wet gezeten. Ik was gewoon die deed van... onderzoek naar de, naar, Precies, de, naar, de ja, naar de bank. En ik was een van de langzittende, want uh, er zijn heel veel wisselingen geweest in de Commissie de Wet. Ik was naast Jan de Wit de stabiele factor. En, uh, na 2,5 jaar, we waren bijna klaar. We begonnen aan de laatste drie weken van de verhoor. Ik had 2,5 jaar mensenverhoor besloten, openbaar. En we begonnen aan de laatste drie weken verhoor. Ik was ingedeeld. Ik mocht prachtige mensen verhoren, zoals Bos en Nout Welling van de Nederlandse Bank. Ik was heel goed en zwaar ingedeeld. En, maar mijn eerste verhoor, dan moest ik uh, Schmidman van de ABN AMRO mm -hmm. uh, interviewen... over de nationalisatie van de ABN AMRO. En uh, op een gegeven moment had ik een vraag. Hij heeft toen de bank genationaliseerd, dus met belastinggeld heeft hij nog een, een som geld van 8 miljoen meegekregen. En daar ging ik op pakken. Ja. En er waren bepaalde... Commissieleden het niet mee eens. Uh, ze vonden dat ik dat niet had doen, dat het dus contracten was vastgelegd. Dus u kreeg te horen, die ja. ongraag vragen mag je niet stellen. Dus daar ging het om. En ze begonnen te schoppen en ze waren, een laptop werd naar mij gedraaid. En toen werd ik buiten geschoffeerd waar de pers bij stond. En toen ben ik acuut opgestapt, alle minuut. En Jan de Wit heeft nog dagenlang om me ingepraat en ook op Geert Wilders ingepraat. Maar ik laat me niet schofferen. Nee, maar ik, ik vertrouwen het was ook weg. Nee, Maar het beeld ontstond. Ja, dat, dat, u... dat het om een andere vraag ging. En dat is heel goed te ja, vertellen. Nee, en het beeld ontstond dat u wegging, omdat ja. u eigenlijk het niet allemaal niet zo en goed zes, kon. Nee, maar dat komt. Hoe en kan het dan? Door een montage van de NOS. Hm. De, de, wat heeft de NOS gedaan? Dus die meneer Schmiedman, het ging over de nationalisatie van de ABN AMRO. En ik ben het enige Kamerlid geweest die in 2006 de nationalisatie heeft voorspeld van de bank. Heb ik als enige voorspeld. Twee jaar eerder al. Dus ik ga aan die commissie De Wit. Ik heb het over die nationalisatie. En ik vroeg hem meneer Schmiedman, had me niet beter enkel alleen de ABN AMRO kunnen nationaliseren? Ja. En zei de Schmiedman, ja zo, De bank is toch genationaliseerd? Maar ik had het erover dat ook ASR... En vochtensbank Nederland waren genastiseerd. Ah, ja. Dus mijn vraag werd zo niet, geknipt en was helemaal en niet zo dom. Uh, nou, nou ik, ik denk dat ik... En uh, u kunt het ook aan Jan de Wit vragen, en ook aan Maarten Averkamp. Ik denk dat ik daar heel goed in gefunctioneerd heb. Jan de Wit vond het verschrikkelijk als voorzitter dat ik me opgestapt. Maar heeft ik ben wel die, een van de yeah. jongens die echt mensen aan het jasje durven te gaan. Waarom en heeft u niet heb... meteen, toen dat gebeurde, dat beeld recht gezet? En niet meteen in de media nou, gezegd van... Luister eens even, u denken wel, dat, maar dat, zo is het dus niet. Ja, maar dat is omdat het getrapt is gegaan. Toen ik opstapte, ik ging dus weg om een hele andere vraag... die ik niet had mogen stellen. Dus werd bij, ik kreeg geen vrijheid van meningsuiting... En um, uh, daarop ben ik opgestapt. Pas een paar dagen daarna, of een, een uur daarna... is eigenlijk een heel ander filmpje naar buiten gekomen... dat de mensen dachten, ah, die zal wel weg zijn, moeten gaan. En hij probeert het op die manier te redden. Dus ik kon, en je kan niet tegen de kracht van media. Nee. Ik ben vaker beticht van dingen die ik nooit heb gedaan. En ga maar eens tegen die log van die media, van die Nederlandse media en die pers, waar ook ratten tussen zitten, echt valse ratten, ga daar maar eens tegen knokken. Dat is onbegonnen werk en je kan beter blijven zitten. Die vallen, die vallen zitten. buiten de rechten, denk ik, van nou, de dieren. Nee, he? nou, ik, ik, ik, ik heb niet tegen ratten, ze zijn zelfs ook heel liever in het dieren, maar je moet een rat geen laptop of geen pen aan de hand geven. En, en, en, en dat is het verhaal. Ja. En dat is wel gebeurd. En het zijn ook, waarom noem ik ze ratten? Als je een riooljournalistiek bedrijf waar je gewoon een riool had, en dat mag ik zo zeggen, maar er zijn er maar enkele. Want ik moet zeggen, met de meeste journalisten kan ik heel goed door een deur en die zijn ook oprecht en eerlijk, maar er zitten gewoon in Nederland ja. te veel ratten in. De daar bent u regelmatig mee ja. geconfronteerd. Toch ja. heel even over de PVV. U zit er al een hele tijd. Ja. Er zijn een heleboel Kamerleden in de loop van de tijd verdwenen. Uh, er is best veel gebeurd in de partij. U bent een van de oude getrouwen. Heeft u een hele goede band met Geer Wilders? Hoe doet u dat? Ja. Nou, ik of heb bent die... u gewoon heel goed in uw werk? Nou, ik denk dat het een, een, een samenspel is. Want Geer Wilders is er nooit iemand in zijn partij dulden... die zijn werk niet goed doet. want daar is hij te hard voor. En daar is de partij en de landen te belangrijk voor. Dus ik denk dat het een samenspel is. En ik, ik denk wel dat wij een unieke band met elkaar hebben. En en is... Hoe is die dan? Ja, die is al ontstaan ja, dat, dat kun je altijd heel moeilijk uitleggen. Maar uh, waaronder chemie tussen mensen bestaat of niet. Ik heb Met, uh, met een handjevol mensen heb ik chemie. Ik heb het niet met zoveel mensen. Ik heb meer met, vaak met dieren nog dan met, dan met mensen. Wat chemie betreft. Maar alleen, ik heb dat wel met hem. En, waar, en hoe, hoe beschrijft dat dan? Eens? Uh, ja, we gingen op Ik heb als televisieproducent uh, heb ik een docu-show van hem gemaakt. Eerst voor TV Limburg en nou, de rand ook. Voor uh, twee landelijke zenders zou ik uh, het een en ander gaan opnemen met hem. En um, dat was gewoon op een gegeven moment... in het begin klikte het helemaal niet zo goed... omdat we nogal qua karakter nogal verschillen van elkaar. En hij is ook wel eens uh, boos weggegaan hoor. Hmm. Omdat hij eigenlijk helemaal niet meer met me wilde draaien. Maar op een gegeven moment komen we toch altijd door elkaar. Op een gegeven moment zijn we elkaars eerlijkheid... en dat we elkaar alles voor de voeten gooien. We zijn heel hard tegen elkaar en heel direct tegen elkaar. En, en alleen wij raken er alle twee niet beledigd door... en we gaan gewoon verder. En, en dan krijg je een bepaald respect hmm. voor elkaar. En De twee zo... tegenpolen die... Ik... Continu uh, ja, maar is het ook misschien wel het verschil tussen u en de mensen die er niet meer zijn dat u gewoon heel loyaal bent? Aan ja, hem? Maar ik denk dat je dat moet zijn als je bij een partij gaat. Anders moet je uh, een eigen partij beginnen, dan moet je niet bij een fractie gaan. Kijk, als je uh, je moet loyaal zijn, wil je bij een fractie gaan. Want kijk, je spreekt altijd namens een fractie en als het je, je, je bent, het, ik weet zeker dat er geen enkel Kamer dat het 100% met een fractie eens is. Geen enkel, u, zelfs ook, met de ook ik ook niet, nee, maar. Je moet het, als je voor meer dan 90% met een uh, partijprogramma eens bent... dan ga je bij die partij aanzetten. Of je moet een eigen partij beginnen. En ik heb gekozen dat ik mijn ei goed kwijt kan... en alles wat ik verdier aan ondernemers en voor ons land... Uh, en ook voor mijn provincie Limburg extra wil doen... dat ik dat allemaal heel goed kan doen bij de PVV. Ja. En wat ja. maakt dan... Want voor ons is Geert Wilders vaak een moeilijk te peilen man. Wat ja. is er zo bijzonder aan hem dan voor u? Ja. Het is, een, het is een schaker. Het is een, ook, kom ik weer toch met intelligentie, waar ik toch wel iets mee heb? Dat is een bijzonder intelligente man. Ook een sociaal intelligente man, ook een schaker. Hij is altijd al drie stappen verder. En hij heeft ontzettende lief karakter. Heeft hij. Is ontzettende lieve, een lief karakter? Ja. ja, dat is. Nee, maar dat, zo zien de mensen niet. Maar als mensen, zoals u dat Riedeltje van mij net liet horen, lijkt ik ook een hele nare, zure, harde man. Ah, maar maar als je aan mijn moeder of aan, aan, mijn, aan mijn vrienden en vriendinnen zou vragen, dan vinden ze me allemaal een schat van een jongen. Dus het is dan net ook hoe je iets brengt. En Geert heeft ook wel eens dat zure mondje en het heets van de strijd. Je krijgt daardoor vaak een verbeterd gezicht. Je, je vecht echt vaak op leven en dood voor iets. En we zien dingen, door, ja, we waarschuwen voor zaken die blijkbaar allemaal uitkomen. We hebben gewaarschuwd voor de EU. Ja, maar hebben... u zegt het is eigenlijk een ontzettend aardige man. Het is een hele lieve, amabele kerel. En ik denk dat het misschien wel een van de liefste mensen is die, die ik ken in mijn hele leven. Ja. Dit is Radio 1. E. Het is uh, één minuut over half drie. Hier is Job Boot met het Nationaal. De machinist van de verongelukte hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela... reed meer dan twee keer zo hard als toegestaan. Dat melden Spaanse media. Bronnen rond het onderzoek naar de treinramp zeggen... dat de machinist 190 km per uur reed... terwijl hij op dat deel van het traject maar 80 mocht. De machinist ligt in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt door de politie. Het aantal gewonden is opgelopen naar 178. Van hen liggen er nog 95 in het ziekenhuis. 36 zijn er slecht aan toe. Zware regenval heeft in delen van Limburg voor wateroverlast gezorgd. In de regio Sittard viel in korte tijd 22 mm. Verschillende verdiepingen en de kelder van het gemeentehuis van Echt Susteren liepen onder water. Bij de brandweer in Heerle, Geleen en Schinveld zijn meldingen van wateroverlast binnengekomen. Het is niet bekend hoe grote schade daar is. Bij explosies in een vuurwerkfabriek in de Italiaanse regio Abruzzo is een dode gevallen.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 De verdachten stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Het onderzoek in deze fraudezaak loopt nog. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. René Passet heeft voor ons verkeersinformatie. Een file op de A27, Utrecht, Breda, tussen Kloopt-Everdingen en Lexmond. Drie kilometer, er stond de auto met pech, maar de rijbaan is weer vrij... dus die file zal nu snel oplossen. Geen treinen door een aanrijding tussen Arnhem en Tiel. En dat betekent voor treinreizigers in het midden van het land... meer dan een uur vertraging. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar dit is de dag. Met aan tafel zomergast Dion Graus. De, die dierenrechten in de grondwet laten opnemen. En die vrouw Antje als gast in dit is de dag heeft uitgekozen. Winnaar Rutger van den Broek van heel Holland Bakt. Natuurkenner Embert Messeling. En we hebben ook nog culinair journalist Janneke Vreugdeheel aan tafel. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditisdedag.nu. Ja, er staat hier naast de kaas van vrouw Antje een geweldige taart op tafel. Door de, gebakken, hoogstpersoon door de winnaar van Heel Holland Bak, Rutger. Ja, Rutger, had je nou nog wel zin in taartbakken? Uh, ik blijf het leuk vinden het bakken. Het is ja? echt voor mij een hobby en ontspanning. Dus ik ben gewoon vrolijk na de finale weer uh, weekend naar de keuken gegaan om uh, lekker te bakken. Ja. En dit lijkt op de finale bruidstaart, hè? Ja, klopt. Ik heb de, gisteren er heel veel mensen bij mij thuis kijken. Dus ik heb de bruidstaart uit de finale opnieuw gebakken. Ik dacht, dat het cheesecake, maar... Nee, nee, nee het is eruit. Het <laughs> te... ja. Ik heb uh, de feedback van Jannie uh, meegenomen, want die, uh, de donkere chocolade-ganache... die was wat te overheersend. Dus deze is met een witte chocolade-vanille-ganache gemaakt van binnen. Mm -hmm. Ja, en Janne, want ik begreep dat jij, de combinatie van chocola en citroen... dat je daar toch een kleine opmerking over had, hè? Ja, een vraagteken <laughs> vooral. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik, jij keek gisteren heel verbaasd toen Jannie iets opmerkte over de combinatie... citroen en chocola, dat dat niet zo'n... Uh, mm -hmm. nou ja, af het algemeen als niet zo'n hele goede combinatie wordt gezien... Ik hou er ook niet van. Nee. Uh, dus de vraag, maar jij is, vindt het wel, jij hoe vindt kwam, het dus, zover, ja, kwam hoe je kwam zover? Ver? Ja, ik ben die kaartstaart <laughs> ja. gaan bedenken met allemaal verschillende laagjes, ja. uh, omdat ik verschillende texturen en technieken wilde laten zien. En, en na de hand denk ik nu, ja, het is omdat ik die donkere chocoladeknaars ook al de, de smaak overheerst al het fruit en al het zachte wat ik erin had zitten. Ja. Als ik erop terugkijk, dan ben ik het helemaal met haar eens. Ja, ja, ja. Ik, want ik, ik, ik kan me zo goed voorstellen dat als je in zo'n programma zit... dat je ook steeds meer wilt laten zien. Dat je denkt, iedereen doet heel erg zijn best. Er worden de prachtigste dingen gecreëerd. En je denkt, oh, nog een extra laagje erbij. Ja. Dan wordt die nog beter. Maar soms is minder natuurlijk meer. Is mooi, hier is nog even wat advies. Ja, nee Nee, nee. nee, nee. <lacht> nee, nee hij heeft het advies van Jan Hij zonder. heeft gepikt. Maar citroen en chocolade, ik zou het niet meer doen. Nee, ik ga maar, maar het ook niet meer doen. Ja, taart ook geproefd dan. Ook nee, niet. maar ik weet wel. Ik kan me heel goed voorstellen hoe dat ja, daar was de citroen heel licht in de cake. Dus dan eigenlijk. Uh, er is nog een zacht. Ja, uit. maar het sinaasappen ja. is wel prima. Ja. Ik vind chocola van Bal is ook fantastisch, maar ik vind chocola en aardbeien ook niet zo heel. Zullen, zullen we even nog een stukje ja. luisteren van hoe het klonk de afgelopen weken. Ja. Maak twaalf gespoten kaaskrakelingen. En hoeveel tijd krijgen we dan, juf? Drie kwartier. Ja. <tied> het was wel een enerverend weekendje, hè. Met een lach en een traan en <laughs> kilometers marsepijn. Ik proef aardbeien, ik proef chocolade. Dat maakt het droge weer wat smeuiger. En de structuur is ook heel mooi. Fris, hij is niet te zoet. Heel lekker. Ja, hij is echt lekker, hoor. Oh, ik zeg het niet graag. De tijd is voorbij. Ja, ja Martine Bijl, dat was toch een beetje jullie moeder, Rutger? Ja, dat was echt onze moeder, ja. ja. Wat een schat was dat. Maar, ja. En die steunden jullie ook echt? Want ze moesten natuurlijk wel neutraal. Ze moest iedereen evenveel steun geven. Ja, maar ze steunde ons enorm. Ze had heel veel aandacht en uh, respect van iedereen. En ook buiten de camera's, als we gewoon niet aan het draaien waren, was het gewoon een hele lieve warme vrouw. Ja, dus ja. heb je veel aan gehad. kilo aangekomen. <laughs> nou, ze zei altijd wel dat ze maandag een groente- en fruitdag had, want ja. uh, na zo'n weekend... Moest uh... is er heel veel geproefd? Wat ik me af te vragen, uh, het leek net alsof jullie dan een opdracht voor het eerst kregen, maar af en toe proefde je ook dat jullie al wel hadden kunnen oefenen. Nou, wist je van tevoren al wat er van je verwacht zou gaan worden, zo ongeveer? Ja, de eerste en de laatste opdracht, dus de signatuuropdracht en het spektakelstuk, die kregen we van tevoren. En je moest van tevoren ook je recept doormailen en de ingrediënten die je daarvoor nodig had. Zodat de productie kon zorgen dat alles daar uh, te ja. plaatsen was. Ja. En dat ook de jury zich voor kon breiden op jouw recept en wat ja. vragen kon stellen. En... Oké, okay, dus je was, het was niet zo dat je iets te horen kreeg waarvan je dacht, ik weet echt niet wat dit is. Maar dat waren de technische opdrachten dus, de middelste opdrachten. Oh ja. Dat waren dingen, dat kon van alles zijn en dat hoorden we echt op de minuut zelf. En wel eens een moment van blinde paniek gevoeld? Op, toen je... Ja, ja. ja. Bij welk, bij welk onderdeel? We moesten een Cornish Pasty maken. <laughs> het zijn we helemaal niks. Ik heb dat de, was een nasty op. Ik heb de vulling ja. ook helemaal in de keukenmachine fijn gemalen En dat had dus echt niet gemogen. Nee, ah, nee. nee, je groot nee. En dan komt het toch echt dat ik echt vooral zoetebakker ben en minder hartig. Dat, uh, dat kwam daar ook echt naar boven. Ja. Janneke, jij was eigenlijk vanaf het begin verkocht hè, voor het programma. En ook ja. al voor Rutger. Ja, en, en ook al van de Engelse versie hoor. De Great British Bake. Ja, ja. Wat is er zo aansprekend en waarom, waarom is het zo leuk, denk je? Ja, bakken is gewoon iets wat, wat diep in onze cultuur is geworteld. Ik denk dat heel veel mensen vroeger als kind al... Uh bij hun moeder in de keuken op het aanrecht zat en, uh, en uh, de spatels aflikte. En het is, heeft iets heel gezelligs natuurlijk, iets heel knus. En het programma is ook zo gemaakt, het is heel vriendelijk. De juryleden zijn streng, toch rechtvaardig, maar eigenlijk heel vriendelijk. Ja, klopt, ja, en ja. Uh, je kunt je heel goed identificeren met de kandidaat. Omdat hm. iedereen, omdat als je zelf bakt, mislukt er ook wel eens wat. Of het lukt, juist ja, fantastisch en dan ben je ontzettend trots. Ik denk dat het uh, daardoor heel toegankelijk... We konden en, uh, ons helemaal identificeren. Mensen aan tafel, Dion Graus, heeft u gekeken? Ja, ik heb, uh, gisteravond heb ik gekeken naar de finale. Van begin tot het einde. En ik moet eerlijk zeggen, ik had een bepaalde sympathie voor Evert. Een beetje een, een boeren, boerenman leek me dat. En die was heel laks en heel nonchalant. En, uh, hij, het, het smaakte allemaal heel lekker wat hij maakte. Wat zacht er allemaal die uit. Maar, <lacht> maar toch had ik een bepaalde sympathie voor hem. Maar ik zag ook wel, als niet-kenner, als niet-terzaken-deskundige... Dat, uh, dat, uh, dat hij het zou gaan winnen. Dat had ik wel dat heel duidelijk dat Dat het heel de goed kon. En wat heb jij gekeken? Ook ja. gisteravond omdat ik toch even moest weten met wie ik aan tafel zou komen ja. te zitten. En, en wat mij wel verbaasd heeft, is dat het wel een, een, een programma is... Dat, dat inderdaad een beetje terug in de tijd gaat bijna, ja, naar mijn gevoel. Ja, het heeft iets dat het zo bijna. Want ja. in de hectiek van het leven, ja. wie komt er nog eens even aan toe... aan smiddags een paar taarten bakken of zo ja, of eigenlijk. juist, want het is heel ontspannend. Mensen gaan die door de week heel snel koken... binnen een kwartier het eten op tafel willen hebben... met kant en spullen die gaan in het weekend uitpakken. En dan vinden ze het juist heel ontspannend om, uh, om iets moeilijks te doen. Ja, nou, goed, maar ook na een dag werken gewoon lekker in de keuken zitten taart laten bakken. Hoe moe ik ook ben, ik ga zo in de, de keuken. Sorry, Dat is voor mij ontspanning. Ja. Nou, hoe is het bij jou gekomen? Want ik bedoel, je bent een jonge jongen, 27, ja. uh, hard aan het werk. Dat is niet iemand waar ik onmiddellijk van denk, die gaat voortdurend in de keuken staan. Ja, wat Janneke net ook vertelde, ik ben ook uh, op het aanrecht uh, elke vrijdag zat ik de spatels af te likken als mijn moeder of vader weer iets aan het bakken waren. En bakken stond toch wel gelijk aan gezelligheid. Uh, elk weekend werd er wat gebakken. Het is toch veel lekkerder om mezelf gebakken keek op zondag bij de koffie te hebben dan een supermarkt keek. Mm -hmm. En zo is dat eigenlijk doorontwikkeld. En, dat, en nu je zelfstandig woont, ben je dat gewoon blijven doen? Ja, toen ik op mezelf ging wonen ging eigenlijk het hek van de dam wat dat betreft. Oh, toen, ja? uh, <laughs> ik ben toen een goede keukenmachine gaan kopen en veel meer boeken gaan kopen. En eigenlijk mezelf steeds meer aangeleerd. Ja. En de laatste paar jaar ben ik echt, uh, probeer ik ieder vrij moment er wel iets mee te doen. Of erover te lezen of ermee bezig te zijn. Maar had je niet eigenlijk dan liever gewoon patissier willen zijn in plaats van verpleegkundige? Ja, dat vragen mensen me vaker. Dat, dat was ook een keuze geweest. Maar ik moet je eerlijk zeggen, op het moment dat ik klaar was met de middelbare school, ben je 19. Toen leefde dit nog minder. En toen heb ik voor iets medisch gekozen, want daar ligt ook wel echt mijn hart. Ja. En wat ik nu doe als verpleegkundige vind ik ook echt een heel, heel mooi vak. Dat onderstreep je nog even, dat mensen niet denken dat je nu onmiddellijk iets... Nee, toch... zeker niet. Nee. Ik vind het allebei heel leuk. Een bak is echt mijn passie en dat, dat, ik zou er ook zeker meer mee willen doen. Maar om vroeger gelijk over patagé gekozen te hebben, dat. Nee, dat niet. Wat brengt het? Want ik vond eigenlijk een beetje een matig prijsje. Je kreeg een soort beslagkoel met je naam erop. Of kreeg je ook nog wel wat meer? Eigenlijk is dat de prijs van. Ja, ja, We hebben wel. De eer, toch? Ja, zeker de eer. En heel veel positieve reacties. Heb je al huwelijksaanzoeken gehad? Want dat hoor je altijd. Ik krijg heel veel tweets en Facebook-berichtjes van moeders die hun dochter uit willen huwelijken. Mensen die zelf gebakken schuitjes willen eten. Oh ja? En wisten die verliefd op me zijn? Ja, die ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. zit nu naast Ik na, ja. is dat ik al getrouwd ben. had ik zo'n bruidstaart ook wel. Nou. <laughs> ik kan misschien maar... wel namens, uh, namens mijn broer een soort van huwelijksaanzoek uh, overbrengen. Ik <laughs> <je> <laughs> Mijn broer en al zijn vrienden zijn enorm uh, fan van jou al vanaf de eerste uitzending. En uh, die waren gisteravond in uh, Berlijn. En die hebben op de ambassade daar gekeken. <laughs> En vervolgens hoorde ze dat ik hier te gast zou zijn als voor Antje met jou. Nou ja, dat was natuurlijk. Uh, en mijn broer die maakt fotostrips en die zei: kun je vragen of Rutger in mijn fotostrip wil? Kan oh, nou. over <laughs> Dus uh, nou bij deze is geen nieuwelijkere aanzoek, maar wel een uh, een verzoek en, uh, om een foto. Moeten nou, ja, jullie ja. dan zomaar eens even <laughs> over doorpraten? Want Rutger, want uh, jij zei net al: ik vind mijn andere eigen beroep vind ik ook heel leuk. Wat mm -hmm. wat zijn jouw plannen nu? Ik, op dit moment ben ik heel even de roes aan het uh, aan het uh, er komt zoveel op me af vandaag in deze dagen. Maar het lijkt me wel heel leuk om meer met bakken te gaan doen. Ik heb al, er zijn wat uitgevers geweest die contact hebben gehad over eventueel een boek. Oh ja. En dat lijkt me echt super tof om te doen. Ja. En uh, ik sta voor heel veel open wat betreft uh, dingen in de bakkerij, zeg maar. Ja, dus ja. iedereen mag naar je toe komen met voorstellen. Zeker, ja, in zekere mate, ja. En een eigen winkel, want als ik om me heen kijk... zie ik eigenlijk nog maar heel weinig winkels... waar je echt een goede banketbakker, goede taarten, goede koekjes en zo kan kopen. Er zijn er nog maar heel weinig. Klopt, ja, er zijn er weinig, maar het lijkt me zo zwaar in deze tijd. En je moet zoveel tijd en energie en vooral geld in een productie steken. Dat als je ziet hoeveel moeite het kost om gewoon een mooie of een goede taart neer te zetten... Dat, kan je er, dat is gewoon heel moeilijk om dat echt goed eruit te halen. Ja. Volgens mij gaat iedereen na dit programma zelf in de keuken bakken. Ja. En niet meer ze kopen bij de Ja, maar wij, kun, wij kunnen het niet allemaal zo goed als Rutger, ja. denk is ik. Nee. Ja, gewoon even ja. oefenen. Dan, dan, ja? Uh... Ja? En Janneke, wat zou jij Rutger adviseren? Is een, een winkel of een eigen zaak, is dat een mogelijkheid? Of, of wat, wat? Nou, ik denk dat uh, natuurlijk alles is mogelijk. Maar je moet je niet vergissen, en dat zal hij ook zeker niet doen... in het verschil tussen één mooie taartbakken... en 50, elke dag vijftig uh, mooie taartbakken ja. die ook allemaal identiek zijn. Het hele productiesysteem, wat erbij komt kijken. Maar natuurlijk, als hij dat wil, zou ik dat zeker doen. Ik zou ook heel graag van jou een mooi bakboek willen zien met al jouw recepten. Dus uh, ik zou zeker met die uitgevers gaan praten. Ja. Janneke, denk je dat het voor een opleving zorgt van thuisbakken, Zoals Embert net al zei. Ja, dat weet ja, ik wel zeker. Ja? Volgens mij zag ik gisteren op het NOS Journaal uh, een item daarover. Dat er een vrouw in de kookwinkel zei van... Oh ja, iedereen komt hier voor de siliconen tulbandsvorm en zo. Ja. ja, ik denk zeker dat het uh, aanstekelijk werkt. Ja, ja maar ik, ja. Ik, ik, ik hou ook wel van bakken. Maar als ik zie wat jij allemaal maakt, Rutger, dan denk ik... Ja, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus dan ga ik toch maar gewoon weer naar de bakker. Ervaar jij het dan als intimiderend? Nou... Maar het is natuurlijk niet gelijk zo groot. Kijk, dit was de finale opdracht, dat ja. moet veel lage dingen hebben... Maar gewoon een simpele cake, een boterkoek en een appeltaart. Ja, dat, lukt dat kan me ook heel wel. makkelijk en zo lekker zijn. Ja, dus dat, dat zeg je van, doe dat dan toch maar wel. Ja, zeker. En ja. Dacht je dat ik zelf elk weekend zo'n zo taart nou, maar... ja, zou Dat weet ik niet. dat is kunnen. misschien een mogelijkheid dat nu voor Antje dat zegt dat haar broer is een grote je is. En die is de eigenaar van fotostrips.nl. Ik geloof dat het een van de eerste fotostrips ter wereld is. Dat je daar misschien je eigen bakstrips van kan maken. Ja, dat, dat je, je nou, met plaatjes en bonnetjes. Ja, ja, met recepten. En ik denk het zuivelbureau misschien nog wel mee wil werken aan zo'n boek als daar, ik wil te bakken, er komt een hoop, uh, hoop zuivel aan te pas, toch? Ja, uh, zeker. Echt Ja. Ja. ja. <laughs> ja <laughs> dan doe je het. alleen. is <laughs> gesloten. It's empty in the valley of your heart, the sun it rises slowly as you walk, away from all the fears and all the faults you've left behind.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 change my ways I'll know my name as it's cold again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 De cave van Mumford en Sands. Ja, de taart is aangesneden die Rutger mee had genomen. De bruid zei. Janneke, jij mag even jury uh, spelen. Ik Vertel eens. Die, ik nee. vind hem lekker. Ja, nee. Nee. nee, ik wil iets over de verhouding tussen hard en zacht en zoetjes ja, en mondgevoel. mondgevoel. Ja, die ja. verhouding is erg goed. Kijk, er zit een, een kleine harde biscuitbodem op de onder, om, aan de onderkant. Van de harde weener heet dat denk ik officieel in uh, ja, bakkerstermen. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo goed in. <laughs> en dan hebben we een paar laagjes um, uh, cakebeslag. En daartussenin zit een, een bosvruchten uh, bavarois. En nog een uh, wit chocolade ganache. En een botercreme bovenop. Ja. En zelfgemaakte jam volgens mij nog op de bodem. Dus je, hebt, je proeft heel veel verschillende dingen in één hap. Als je dus een, do een doorsnede maakt, dan is het heel... Uh, Heel veel smaken achter elkaar. Heel veel smaken tegelijk. Ik vind, hij, hij is heel traditioneel. Het een heel traditionele smaak. Ik vind hem een tikje aan de zoete kant. Maar ik ben niet zo'n zoet liefhebber. Ik mis eigenlijk de chocolade. Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, vrouw Antje nog een oordeel? Ja, um, na kaas is dit ongeveer het lekkerste wat er is. Ja, Kijk, ja, nou, mooier het kan. Het, ja. kan je het niet krijgen, Rutger. Natuur. Op 1. Vandaag met Embert Messelink. U hoort hem al. Voor natuurliefhebbers zijn het spannende tijden. Want deze week moet bekend worden of de wolf. die eerder bij Luttelgeest werd gevonden. daardoor een grappenmaker is neergelegd. of dat het beest zelf is aankomen lopen. Embert Messelink, je bent directeur van Natuurbeweging Arosja. Ja, Wij wachten natuurlijk allemaal in spanning af over die wolf. Uh, of die neergelegd is of niet. Wanneer gaan we dat horen? Het zou eind van deze week zelfs al met een persconferentie bekend worden gemaakt. En dan weten we ook precies of die te relateren is aan een bepaalde roedel... die op dit moment in Duitsland leeft, of die daar vandaan komt. Ja, nou, moet ik nog even op wachten. Ik durf er wel een goede fles wijn op te zetten... dat het in ieder geval een echte wilde wolf is... en dat hij er niet voor de grap is neergelegd. Nee, serieus? Er zijn veel, veel aanwijzingen voor... Uh, hij was vers dood, heb ik begrepen. Vers en, dood? Vers dood, dat betekent... als hij uit Polen is meegenomen door Poolse arbeiders... Nou, dan is hij toch minstens 24 uur uh, heeft in een auto gelegen. Nou, Daar was geen aanwijzing voor. Maar ze kunnen hem toch ook los hebben gelaten. Ik ben geen wolvendeskundige, Maar ik heb wel contact met de beste wolvendeskundige van Duitsland. Die denkt dat het om een hybride gaat. Ik heb dat ook gezegd al een paar weken geleden in een radio-uitzending. Toen die dier gevonden is. Vond ik ook dat het meer een hybride was. En als je dan kijkt naar de nagels dat die volstrekt niet afgesleten of bijna niet afgesleten waren... dan kan het ook zijn dat dat dier levend als gedomesticeerde wolf... hier naartoe is gebracht, ontsnapt is en is Maar aangereden. we weten intussen ja. dat het 100% een wolf is. Dat is al uit DNA-onderzoek gebleken. Alleen ja. we weten nog niet of die van een bepaalde roedel in Duitsland komt... Ja. of misschien uit het zuiden, Italië. Ja. Dat is de vraag die nee. nog openstaat. Maar het zou Eik. dus ook een gedomesticeerde wolf kunnen zijn. Ja, maar dat, dat, ja, ja, een ja, wolf precies. die ooit een stam gemaakt ja, precies, kan. Kijk, alles ja. kan. Dat, dat is uiteindelijk uh, dat is waar. Alleen... Volgens mij is zonneklaar, die wolven gaan hier komen. Want waar, waar baseer je dat op? Dat, dat als je goed kijkt hoe de wolf zich ontwikkelt... in Polen, in het oostelijk deel van Duitsland... in het westelijk deel van Duitsland, in Denemarken... dan neemt het toe en het neemt toe steeds meer naar het westen... steeds meer naar het noorden. En worden ze ook al gezien? Ja, ja, net over de grens is er een gezien. In een soort fotoval heet dat tegenwoordig. Dat is een camera die gaat werken zodra er iets doorheen loopt. Daar is een wolf gezien, echt 10, 15 kilometer over de grens. Ja. Een paar jaar geleden bij duiven, mogelijke waarneming. Het is, het is ingewikkeld hoor, want voordat je een wolf echt goed gedocumenteerd hebt... moet je goed beslagen ten ijs komen. Ja. Maar dat ze komen... Dat is zeker. Ja, nou, die wolf, dat is een voorbeeld van een dier... dat dan mogelijk op korte termijn terugkeert naar Nederland. Daar zijn meer voorbeelden van. Ja, dat vind ik het interessante. Dat als je twintig jaar terugkijkt... Eh, dat er zo een hele range dieren is, grote dieren... hele aansprekende dieren, die terug zijn gekeerd in Nederland. Nou, als ik een paar voorbeelden mag noemen... is dat bijvoorbeeld eh, de kraanvogel, broedt weer in Drenthe. Eh, de bever en de otter, met een beetje hulp van de mens... zitten weer in Nederland en doen het daar goed... Mm -hmm. Um, de ooievaar is er een, de zeearend is er een, de oehoe is zo'n voorbeeld. Allemaal dieren die het in het verleden verdraaid lastig hadden in dit land... en die het nu weer behoorlijk goed gaat. Ja, en hoe komt dat dan? Ho uh, ja, het is eigenlijk een heel mooi verhaal, volgens mij. Uh, <laughs> Je en hebt hoe goed komt nieuws. Volgens, volgens mij is de kern van het verhaal is dat natuurbescherming werkt. Uh, aantal dingen. Uh, de jacht is aan banden gelegd. Het is met terugwerken racht toch wel heftig dat wij in de 19e eeuw gewoon beesten zo stelselmatig hebben uitgeroeid dat ze echt 150 jaar ook niet meer terugkomen. Nou, dat hebben we toch wel echt veranderd. We gaan er veel zorgvuldiger mee om. Er zijn mensen die helemaal vinden dat je ermee moet stoppen. Dat is allemaal goed. Maar in ieder geval, we knallen niet meer alles af wat er voor de loop komt. En we hebben heel veel geïnvesteerd in waterkwaliteit. Bijvoorbeeld de rivieren. waar waren jaren 60 waren echt open riolen. Die hebben nu weer, nou, behoorlijk schoon water... Mm -hmm. En er zijn een aantal grote natuurgebieden ontstaan, gecreëerd. Gebieden met elkaar verbonden. Vaak natte gebieden waar dieren zich behoorlijk thuis voelen. Ja. Nou, ik denk die combinatie van factoren leidt ertoe... dat deze dieren die ook nog eens prettig mobiel zijn... dat moeten we wel zeggen, want niet ieder dier komt onmiddellijk weer terug naar Nederland. Maar dit zijn dieren, vogels natuurlijk helemaal, die vliegen... Ja. Maar ook die wolf, die otter, de bever... die verspreiden zich vrij makkelijk. En die vinden hun weg weer Ja, en Je zei net ook al, ze komen niet allemaal spontaan terug. Er is soms ook wel eens wat hulp van de mens bij nodig. Ja. Wat is daar een voorbeeld van? De bever. Ik denk dat we die hier niet gehad hadden... als we die uh, in de jaren tachtig niet hadden uitgezet. Want die zit toch nog wel vrij ver in Europa. Ja. De korenwolf. De ja, korenwolf. Ja, daar was iets mee, toch? Met die korenwolf. <laughs> die komt uit Limburg, ja, die, die komt trouwens ook. zo Ja, vandaan. nee, niet alleen dat. Nee, die zaten ja. er natuurlijk nog net, hebben we toen geholpen... zitten er nog steeds met kunst en vliegwerk, maar gelukkig hebben we ze weten te behouden. Uh. De otter is een voorbeeld. Ik denk als we daar niks mee gedaan hadden, dan was die er nu zo langzamerhand ook. Dat is ook zo'n zo dier dat door Duitsland heen steeds dichterbij komt. Hm. We hebben gekozen voor herintroductie. Dus ging het wat sneller? Dat ging wat sneller. Er zijn nu weer een stuk of zestig otters ja. zwemmen er rond in ja. Nederland. Ja, had, die wolf niet, had die wolf niet een otter ah, die... in zijn maag? Een bever. Oh, een bever, ah. ja. ja. Was dat het ene beschermde dier dat het andere beschermde dier opeet? <laughs> zo gaat dat ja, in de natuur. Ja, zo moeten we ja. dat ook niet gaan beginnen. Ja. Nee. En ik krijgen heel veel mensen last van het roodkapjesyndroom. Er was direct de VVD. Er begonnen een VVD-kamerlen direct te panikeren. Ja. Die is ook afgetreden. Minister. Hij is er helaas niet meer. Dat hebben we van de PVV gelukkig dus, niet gehoord. Nee, maar hij komt direct te paniek. Ja, dat is echt het Maar Volgens mij is er, een, is er nog nooit een dodelijk incident plaatsgevonden met een wolf in Europa. Nog nooit. Roodkapje was de laatste nee. keer waarschijnlijk. <laughs> maar het zou je niet ook moeten zeggen van... Uh, nou ja, op een gegeven moment ontwikkelt het nu natuur zich op een bepaalde manier... dat dat soorten er niet meer zijn in een bepaald gebied. Moet je dan met alle geweld willen dat ze weer terugkomen? Nou, niet met alle geweld... Um... Maar volgens mij moet je wel serieus kijken naar wat de oorzaken zijn dat dieren verdwijnen. En moet je kijken, van, kunnen we daar wat aan doen? Uh, dit zijn een paar mooie voorbeelden. Uh, de eerlijkheid te zeggen dat er uh, iemand twitterde mij vandaag... Uh, ja, leuk, zes, zeven, acht dieren terug. Er zijn er sinds 1900 ook 600 verdwenen. Ja, ik vrees dat dat waar is. Uh, als je kijkt naar wat er nu aan de hand is in vergelijking tot het verleden... dan denk, je, denk ik, in het verleden hebben we een aantal toppredatoren echt uitgeroeid hier in Nederland. Die tot? zijn weg. Zoals die wolf ja. en uh, zoals de otter ook. Ja. Ja, dat is wel ontzettend jammer en dat is ernstig. Maar de rest van de dieren, het ecosysteem, bleef wel een beetje bestaan. Wat we nu doen, is volgens mij aan de basis van die hele voedselpyramide... op het gebied van insecten, vlinders, de berichten van deze weken. De helft van de vlinders is weg. Planten. Ja, daar halen we wel op een ongelofelijke manier de bezem door. Door het intensieve grondgebruik in Nederland. Hm. En ik hou zelf wel mijn hart vast wat dat op lange termijn voor gevolgen gaat hebben. Als je zegt die grote beesten, die kan je weer herintroduceren... Dat als je kan. de omstandigheden goed maakt, maar bij, bij de basis... dat is een veel groter da, probleem. Daar, halen, daar verstoren we nu iets, waar uiteindelijk dat hele systeem... van vogels die daar weer van afhankelijk zijn... en hogere dieren als wolven, als bevers, als otters... die vervolgens weer andere dieren eten. Um, ik, ik ben bang dat we dat hele systeem nu veel veel zwaarder aan belast te zijn. Mm. En ik denk dat we dat de komende jaren gaan zien. Ja. Maar de belangrijkste predator die bejaagd is, is de vos. Hè? Die altijd ja. in de beklaagde bank heeft gezet. En daarom hebben we nu het ganzenprobleem. Want de vos die is dol op ganzen eieren En ook nog zelfs op, op, op jonge ganzen. En, um, je merkt gewoon dat het, uh, de natuur is altijd even begaald door jagers. En dat ben ik wel met u eens als u daarop doelt. Ja, ja een beetje. Ja. Het, het is ingewikkeld moet ik zeggen. Um, um, ik, ik heb op zich geen probleem met het bejagen van predatoren... als het er echt heel veel worden. Want als we dat niet deden hadden de weidevolgers ook lastig. Komt dat door die vos? Nee, dat komt door de manier waarop we ons, ons land inrichten. En Het is natuurlijk wel aardig, we zitten nu aan een tafel met allemaal mensen die met eten te maken hebben. Nee, Dat is natuurlijk wel de basis van het systeem. Waar komen de producten uit die lekkere taart en die kaas vandaan? Wat, wat heeft dat voor gevolgen voor het land? Hè? Kiezen we daar ook met zorg en met aandacht voor? En, en, en wegen we mee wat er met insecten, met vegetatie en met het, dat hele systeem? Want dat is echt fantastische natuur maar wat in Nederland. Wat moeten we dan anders gaan doen, Embert? We wonen hier nou eenmaal, we gebruiken die grond. Wat, wat, wat, wat is daar een oplossing voor? Ik weet niet wat die kaas kost die hier op tafel ligt. Eh, maar ik, ik, ik vermoed dat heel veel producten die wij eh, voor een bepaalde prijs gewend zijn te kopen... dat die eigenlijk duurder horen te zijn. Als je het landschap en eh, de dieren eh, die daarbij horen met zorg wil behandelen. Ja, dat denk ik helemaal met je ja, ja. eens. Ja. ja, dat denk ik ook wel met je ja. Meer betalen. Hoe je je bijvoorbeeld voor en, je als, als, als de wolf terug komt in Nederland. En dan denk ik niet aan drie wolven, maar aan een heleboel wolven. Wat zullen het worden? Hoe, ja. ja. Hoe, uh, hoe, moet, hoe, moeten, hoe moeten die samenleven met ja, hoe wij nu leven? Ik heel geef kort, je op een briefje met... dat gaat problemen opleveren. En daar zal veel over gediscussieerd worden. Maar ik denk dat het kan. En in Duitsland zijn er ook wel goede voorbeelden van hoe dat samengaat. Zometeen na het nieuws van drie uur praten wij met Forensisch arts Lonneke van Deurling. Zij spoort kindermishandeling op. Hoe doet ze dat? En we gaan ook nog naar de regio en we horen wat de verslaggevers daar te melden hebben over het nieuws wat daar speelt. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl. Morgen weer vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.